9 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. De waarde van de euro heeft vandaag een dieptepunt bereikt. De munt bereikte het laagste niveau ten opzichte van het dollar in 9 jaar. De euro maakte vrijdag al een flinke duik. President Draghi van de Europese Centrale Bank hintte toen in een interview... op het extra opkopen van staatsobligaties door de ECB. Vanwege de dalende olieprijs gingen op de beurs de aandelen van bedrijven in de olieindustrie onderuit. Mede daardoor verloor de AEX 2,7% van zijn waarde. Ook op de andere Europese beurzen werden soortgelijke verliezen geleden. In Keulen heeft een demonstratie van een Duitse anti-islambeweging geleid tot een veel grotere tegendemonstratie. In Keulen zijn er schatting 500 anti-islambetogers op de been. Ze worden overstemd door zeker 2000 tegendemonstranten. Ook de Keulse burgemeester demonstreert tegen de beweging. Hij heeft zijn stadgenoten opgeroepen om hetzelfde te doen. Uit protest tegen de anti-islambeweging wordt de grote spoorbrug over de Rijn vanavond niet verlicht. Ook de domtorens blijven donker. Bij gevechten tussen het leger van Burundi en opstandelingen zijn zeker 97 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten vielen er aan de kant van de rebellen 95 doden en kwamen er twee militairen om. Ruim een week geleden gingen opstandelingen de grens tussen Congo en Burundi over. De regering is met de cijfers naar buiten gekomen naar kritiek van een mensenrechtenorganisatie. Die beschuldigt het leger ervan dat ongewapende rebellen zijn geëxecuteerd. Volgens de regeringswoordvoerder is die beschuldiging onzin. Op de A6 bij Lelystad is een man om het leven gekomen. Vermoedelijk was hij een vrachtwagenchauffeur die op de snelweg liep. In verband met het ongeluk is de A6 bij Lelystad richting Almere afgesloten. De politie doet daar onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren.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 Ja, u herkent zo langsbrand al uh, maandagavond. 5 januari, 21 uur, tijd voor ZFN Cinema. Twee uur filmmuziek, samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. Ja, de feestdagen zijn gelukkig, zou ik bijna zeggen, weer voorbij. Het is weer een gewone, kille, uh, januari, kale januari maand. Ik wens jullie allemaal een jaar toe, zoals je hoopt, dat het zal worden. Eigenlijk de hoogste tijd voor muziek. En... De plaat van de maand uh, is een hele mooie. Ik heb namelijk gekozen voor... Uh, ik heb het uh, in december ook al één keer mogen draaien. Dat is namelijk een filmpje van de BBC voor The Love of Music. En dat is een liedje van The Beach Boys. God Only Knows. Komt ie. om te beginnen. Uh, als je het nou wil kijken op YouTube, God Only Knows, BBC Music of uh, For the Love of Music, dan vind je hem. En uh, ja, Iedere uh, artiest zingt slechts één zin en het is prachtig aan elkaar gemaakt. Een topproductie. En mooi toch voor de maand januari, God Only Knows. Dat sluit nog een beetje aan bij de top 2000, zou ik bijna zeggen. Stond die volgens mij ook heel hoog dit jaar. Ja, we beginnen met twee uh, reclame uh, liedjes uit, popliedjes, uit uh, filmpjes, reclamefilmpjes. Uh, de Big Lebowski staat op de uh, lijst vandaag. Love at Large, uh, The Wind Rises, Even Leap Year, nou eigenlijk weer te veel om op te noemen. We gaan gewoon draaien, we beginnen altijd met een beetje uh, popgedeelte. En dit is een, uit de uh, reclame van Ikea, Reptide, Vint Joy, komt ie. Muziekje van Vince Joy, een Australische singer-songwriter. En ja, dat is dat visite reclamefilmpje van dat Zweedse woonwarenhuis op gebaseerd. Mooie, toch? Een andere leuke melodie vind ik van Lo Fang. En dat is een, een, ook een, een song, singer-songwriter. Ik dacht dat hij Engels was. En klassiek geschoold zanger. En ja, begint de laatste tijd aardig op te komen... Dit nummer wordt gebruikt in een reclamefilmpje van Chanel, nummer 5. Het is ook bekend uit de film You're the One That I Want. Ik dacht dat Olivia Newton-John dat uh, ooit zong in de film Grease. Lo Fang. I've got you. Better shape up, 'cause you. originele uitvoering van dit uh, mooie nummer uit de film Grease. En uh, Lo Fang, de zanger, ja, die kan er wel wat van. Wat me altijd opvalt bij die parfumfilmpjes, dat het altijd vertraagde beelden zijn. En dat sluit natuurlijk wel mooi aan uh, bij deze muziek. Uh, Lo Fang, you're the one that I want. Mooi. Ja, de kerst voorbij, de boom opgeruimd, de kerstspullen ingepakt en weer naar zolder gebracht. Dat is nog eigenlijk de moeilijkste taak, hè? al die trappen op om al dat spul weer weg te stouwen. En het lijkt wel of het ieder jaar meer wordt. vol krijg je met de loop der jaren. Ja, tijd om aan de films te beginnen. En de film die als eerste op de rol staat is de Big Lobowski. Jeffrey Lobowski, die bij voorkeur en doorgaans de Jude genoemd wordt, krijgt bezoek van twee kerels. En niet altijd te mannen die hem hardhandig vragen waar het geld is. Ze denken dat hij de miljonair is die met dezelfde naam en wiens jongere vrouw grote schulden heeft. Ze urineren zelfs op zijn geliefde tapijt. En hij besluit om de miljonair Lebowski op te zoeken om geld los te peuteren voor een nieuw tapijt. Maar je snapt het altijd even vergaande gevolgen. Een paar nummertjes uit deze leuke soundtrack. En ik begin met uh, Kenny Rogers en The first edition. Just a drop in. Yeah, yeah, oh yeah What condition my condition was in I woke up this morning With the sundown Shining in I found my mind In a brown paper bag But then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 Kenny Rogers en de first edition just dropped in, luister je naar. Een ander nummer wat op deze zaandwerk staat is het uh, nummer wat in de top 2000 top 1 gekomen is. Alleen het is een grappige uitvoering. Het wordt uitgevoerd in de film door de Gypsy Kings. En de Gypsy Kings is een Franse band. Bestaan uit twee families uit uh, Arles en Montpellier. Prachtig stad trouwens Montpellier, zeer de moeite waard. En die spelen op hun gitaren Hotel California. Luister. para y me dijo ya mi mino de del cielo ella siendo una vela y nuestra de camino soy el corriador y yo te dije diciendo vuelto tu sino Such you love me place, that you love me en el techo, de meest bekende. Hij is een van de meest bekende. Hij is een van de meest bekende. Hij is een van de meest bekende. Hij is een van de meest de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado, is een van de Sono no puedes salir cuando quieres, pero nunca partir. Welcome to see ocean California, such a, such, a such a lovely place, such a lovely place. Welcome to see California, such a lovely place, such a lovely place. muziek. Het is eigenlijk muziek meteen om je stoel aan de kant te zetten... en de bank opzij te schuiven en gewoon heerlijk op te dansen natuurlijk. Deze, ja, deze muziek heet Rumba Catalan. En dat is eigenlijk een vermenging van Cubaanse uh, rumba... en de Spaanse flamingo. Ja, gezellige muziek. Uh, Gypsy Kings, Hotel California. Andere uitvoering, maar heel grappig. Uh, de laatste track alweer van deze soundtrack... en dat is een nummer van uh, Henri Mancini himself. Lugon of Lyon... En dat is eigenlijk gebruikt al in 1961 in een tv-serie Mr. Lucky Goes Letten. En ja, daarna is het door verschillende jazzmuzikanten ook uh, gespeeld. Holy Mancini. is ook bekend onder de naam Slow Hot Wind. Uh, mooi toch? Ja, een hele andere film. American Hustle. Draait maar één nummertje uit. Maar dat is ook weer een heel bekend popnummer, White Rabbit. Maar het wordt op Grieks uh, uitgevoerd door Misa Kara. En ja, ik vind het een fantastische uitvoering. Zullen je dan geen Toch om een uh, Griekse schotel te nuttigen of een Oezo te drinken. Deze Griekse uitvoering van uh, White Rabbit. En, uh, het komt allemaal uit de film American Hustle. Ik zeg niks over de film, maar uh, ik vond het prachtig prachtige uh, uh, uh, gedaan, deze uitvoering. En dan kom ik bij een film die heet Love at Large. Film uit 1990, hoofdrol Tom Berenger. Als het aan zijn vrouw lag, ging privédetective Harry Dobbs nooit meer de deur uit om zijn werk te doen. Uh, want hij ontmoet alleen maar mooie dames, volgens haar. En een van hen wil een vriend laten volgen... die op twee plaatsen gelukkig getrouwd is. De detective weet niet dat hij zelf ook gevolgd wordt. Ja. Een niemand alletje, maar wel mooie muziek. Muziek van Mark hem. Maar krachtig. Ik doe er meteen een achteraan uit dezelfde film. Dat nummer heet uh, you, you Don't Know What Love is. Till you've loved a love you had to de hoogste tijd om wat we westermuziek eruit te knallen. En daar gaan we natuurlijk meteen mee beginnen. Dat hebben we in de december niet al te veel gedaan, dus ik doe er nu weer een paar. Ik begin met Carlos Savina. Hey amigo, you're dead. non per me solo per me my genie so che il tuo cuore non vuol parlar Ja, dat was natuurlijk Nico Vendengo met Jenny Guitar. Ja, dit is natuurlijk wel Italiaanse westernmuziek. Uit de krochten van de filmmuziek komt cultmuziek van de bovenste plank natuurlijk. En dat doen er nog één. Franco Micalizi, Sacramento. Ja, de laatste rakker is Daniel Patucci. En daar draaien ik wel vaker wat van. En dat is, dit is nummer A Man is Made of Love. En dat is de laatste western sound die ik laat horen vandaag. Komt ie. Ja, het is allemaal van plaatjes. Dus het is allemaal een beetje oude -wits natuurlijk. ZANG Daniel Patucci, A Man is Made of Love. Mooi klonk dat weer. En dat was het Westen kwartiertje. En dan zijn we toe aan weer eens een ander soort film. Ik sta niet zo vaak op de rol. De film is getiteld The Wind Rises. En de Japanse naam is Kazetaginu. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Kazetaginu vertelt het verhaal over de legendarische Hiro Horishiki. De man die de Japanse gevechtsvliegtuigen ontwierp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo ontwierp de jonge Hiro de Mitsubishi A- 6M Zero in een tijd dat vliegerij en zijn bijzondere technieken nog niet van een al te hoog niveau waren. En de muziek van deze film is fenomenaal. Het is een, een, een mengsel van minimalistische, elektronische en klassieke muziek. En het is gecomponeerd door Mamori Fushawa, of beter bekend als Joe Hisashi. Ik laat er een paar woorden, zeker de moeite waard. En de eerste is Shooting Star klanken van de componist Joe Hizashi. Uh, ja, het is een Japanse componist, dirigent, arrangeur, letterzetter en auteur. Ja, dus hij maakt heel veel muziek. En ook deze muziek is hooggewaardeerd in de, door de critici van filmmuziek. Ik geloof dat hij ook vijf sterren had. Uh, bijzondere muziek. Ik draai nog een van deze saantrek, The Wind Rises. En dat is het nummer Farewell. Mooie klanken zijn, dat is de muziek van de film. Uh, uh, even kijken, Nanny McVie en uh, oppasser, een en dame die op kinderen past, die daar wat toverkracht bij gebruikt. En de muziek is gecomponeerd door Patrick Doyle, een bekende componist. En The Girl in the Carriage. Mooie klanken uit de film uh, Nanny McPhee, uh, Patrick Doyle componist de, de laatste track die ik hier vandaag draai is Good Night Children. Uh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, ZFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we hebben weer wat mooie filmmuziek op een rij gezet, wat uh, ja, hitjes, wat westernmuziek, wat uh, eigenlijk wat jazz van alle klanken wat. En we gaan eruit met uh, de Good Night Children uit de soundtrack Nanny McVie componist Patrick Doyle. Natuurlijk zie ik je twee uur graag terug met nog meer mooie filmmuziek. The imitation game, Surly Valentine Leap Year, Willow. Eigenlijk weer de Wedding Crashers, te veel om op te noemen. Tot zo. Thank <laughs> you.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. Zier Maar nu eerst het N.